Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Nederland en Vlaanderen gaan de internationale markt op als één economische regio, de Delta-regio. Premier Rutte en de Vlaamse minister-president Peters hebben daarover afspraken gemaakt. Zo komt er een gezamenlijke internationale handelsmissie. Vooral Rotterdam en Antwerpen moeten zich internationaal samen verkopen, zeggen de premiers. De brand bij chemiepak in Moerdijk is mogelijk ontstaan door het gebruik van een gasbrander, dat zegt het OM.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 Bij de politie is een aantal meldingen binnengekomen en één aangifte. De man van begin twintig belt aan bij vrouwelijke studenten en zegt dan dat hij voor zijn ontgroening bij hen een stripact moet doen. De politie raadt Groningse studenten aan meteen 112 te bellen als hij voor de deur staat. Het weer eerst helder, maar later vannacht enkele mistbanken. Het koelt af naar ongeveer 9 graden. Morgen zonnig en maximum temperaturen tussen 21 en 25 graden. En na morgen elke dag kans op een bui.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 Ja, nou ja, goed, bij deze vrouwen is dat gelukkig allemaal leuk. Het is een terrasje, even samen wat drinken en... Uh...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 het vervoer, het eten, het verblijf en de uitjes. Ja, wel dat. En de rest, uh, ja, krijgen we door gebed. <lacht> Anders kan ik het niet zeggen. Het is echt door gebed. Nee. Ja, ja, fantastisch. Ja. En zo gaan jullie er lekker op uit. En wat voor uh, sprekers zijn er of voor uitjes? Wat doen ze zo al? Uh, wat doen we zo aan? Na nou, dit jaar staat dus uh, burgersoe op de planning. Oh, leuk. Ja, mooi ja, idee. Ja, we hebben een vaste sponsor die regelmatig de kinderactiviteiten sponsort. En die heeft dus gezegd: burgersoe wordt het dit jaar. En uh, voor de kinderen staat een dagje boszwembad in de planning. En de donderdag, de donderdag is dus de, de dag met burgersoe. En dan hebben ze avonds een barbecue en een bonte avond ter afsluiting waar iedereen een bijdrage mag leveren. Oh, dat wordt heel leuk waarschijnlijk op de avond. Ja, ja, dat, wat, wat doen ze dan zo? Nou, de verschillende optredens, de kinderen doen dan K3 of uh, de kleinsjes zingen dan weer een aanbiddingsliedje wat ze op de zondagsschool hebben geleerd en ja. uh, de moeders die als ze uit de school durven te kruipen gaan, echt lekker maf doen wat je normaal nooit ziet wordt veel gelachen ja, ja. En ontspanning en uh, gezelschap dat is gewoon het belangrijkste in die vakantie. Ja, dat, wordt, ja. dat klinkt heel gezellig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 Alle activiteiten in. Op de Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht en singen die Lieder. Herr im Glanz deiner Majestät. Op de Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht.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 ja, dat kan nog eens variëren. Hè? Ja. Zo was ik zelf een keer bij zo'n high-tea, heb ik wel eens uh, geholpen. Dat vond ik wel heel leuk. Ja, dat allemaal was. allemaal heerlijke chocolaatjes en zo. <laughs> en uh, werd lekker gekookt toen. Ja, dat, dat was de kerst-high-tea. Heel ja, lang geleden. Het was met kerstort, ja, ja. Dus dat was de dat, dat jullie, jullie doen dus afwisselend ochtends, dus middags of avond. Ja. Steeds <laughs> ja, weer anders. Steeds wat anders, maar ook af, gewoon echt afhankelijk van uh, welke ruimte kunnen we gebruiken. Ja. En uh, hoe staan we financieel voor om zo'n high-tea